1 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Turkije zegt dat het militaire goederen heeft gevonden aan boord van een Syrisch passagiersvliegtuig. De Turkse luchtmacht dwong het toestel met straaljagers te landen in Ankara toen de Airbus het Turkse luchtruim binnenvloog. Het vliegtuig van Syrian Air was onderweg naar, van Moskou naar Damaskus. Volgens Turkse staatsmedia zijn de militaire goederen van boord gehaald en mag het vliegtuig doorvliegen naar zijn eindbestemming.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 Ja, en welkom terug in Casa Luna. Het eerste uur hadden wij te gast uh, de bondscoach van de hockeymannen, Paul van As... die door zijn spelers geroemd wordt om alle inspirerende woorden... waarmee hij uh, hen het veld opstuurt. En de vraag aan u is, heeft hij ook gesport of doet hij dat nog steeds? En heeft hij een mooie herinnering aan een coach? Maakt niet uit welke sport. Maar iemand die een onuitwisbare indruk op u heeft gemaakt met grote wijsheden? Of omdat hij gewoon geestig was? Of heel erg inspirerend? Of... Compleet in de war. Nou ja, hoe dan ook. Een coach die, um, die u niet snel zal vergeten. U kunt bellen. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Dus waarom zou je niet bellen? Mailen mag ook. casaluna.nzrv.nl um, En we hebben al iemand aan de lijn. Johannes, goeienacht. Goeienacht. Dag, Johannes. Hallo. Hallo, kan je mij horen, Johannes? Ja, dat is prima. Kun je mij ook horen? Ja, we horen elkaar. Okay. Heb jij een bijzondere coach gehad? Nou ja, ik heb uh, in mijn beginperiode uh, als uh, jonge uh, psycholoog... heb ik uh, samengewerkt uh, met uh, Hein van Opstal. Hij was uh, eigenlijk uh, sportarts, hè, maar een sportarts geeft ook individuele coaching... zoals je wel uh, begrijpt. En dat was die van Breda uh, en van... Uh, uh, van de baronie in Breda ook. En van een, uh, een aantal Nederlandse uh, en Belgische uh, wielrenners. Ja. Yeah. En het bijzondere van deze man was dat hij erg inging op de emoties... en op, de, op de, het individu van de uh, sporter. En het toeval was dat ik uh, uh, gisteren uh, met de Paul van As over gesproken uh, heb... Oh. He, over het, grappig. Over de bevind... Oh ja, dat was heel grappig. Dus, ik zat net in de bus naar huis en uh, toen uh, kwam uh, Radio 1 voorbij. Ja. En uh, ik dacht van die stem heb ik toch net mee gesproken. En uh, inderdaad, dat was Paul van As. Oké. Okay. Uh, um, wat, wat doe jij ja. dan uh, nu? Je bent psycholoog, begrijp ik? Uh, ik ben psycholoog geweest. En heb je dat ook in de sport gedaan? Sportpsychologie? Ja, inderdaad, ja. In mijn beginperiode als, uh, als uh, psycholoog, zou ik maar zeggen. Samen met uh, die uh, Hein van Opstal. Mm -hmm. ja. en er wordt toch altijd een beetje en... um, moeilijk over gedaan in de sport... als er een, als een psycholoog aan boord komt? Ja, dat klopt. Dan was het ook, um, was het ook een beetje op de achtergrond, zeg maar. Dan... Ja, ja. In, in, het dus, uh... in het geniep was jij de, de sportpsycholoog, of niet? <laughs> Ja, nou ja, zo kun je, mag je ja. zo zeggen. Maar, ja. Ja, maar wat dat, is er nou uh, zo, zo bijzonder aan die Heijn van Opstel, uh, aan zijn coaching? Of wat, wat, wat heb jij hem horen doen, wat, wat je bijzonder vindt? Nou, hij um, uh, hield rekening met, zeg maar zeggen, de uh, emotionele huishouding van de individuele uh, sporter. En dat betekent dat hij ook ging kijken: van nou ja, hoe is jouw. Um, testosteronniveau, yeah. en um, uh, hoe kun je dat verbeteren, wanneer verslechtert het, en dan kwam hij er bijvoorbeeld achter dat, um, ik weet maar wat, als een uh, man vader wordt, ne? dan krijgt hij liefdesgevoelens voor zijn zoon, of voor zijn dochter, voor het kind, yeah. en dan ontdekte hij dat de prestaties soms verbeterde, bij wielrenners bijvoorbeeld, yeah. maar dat bijvoorbeeld de reactiesnelheid van voetballers uh, uh, verminderde, oh. en ...dat ze dan uh, makkelijker uh, blessures konden oplopen. Maar was dat ja, niet dat gewoon omdat die jonge vaders moe waren... ...omdat, uh, omdat die baby ja. de hele dag aan het huilen was? Nee, dat nee? is inmiddels um, wetenschappelijk uh, bewezen... ...dat dat komt door het hormoon oxytocine. Oh. Oh. Uh, dat is het liefdeshormoon, wordt het ook wel genoemd. Ja. En dat kun je zelf ook wel al nagaan. Als, als, als, als je liefdesgevoelens hebt, kun je niet tegelijkertijd... Um, uh, oh. Heel erg agressief uh, zijn nee, en, er, en er boven, bovenop knallen. Maar interessant, dat... interessant is dus dat die wielrenners gaan harder fietsen als ze ja. liefdesgevoelens hebben. Ja, die hebben een, het uithoudingsvermogen. Hè? Dus, uh, ik ben zelf geen arts en ik zit ja. ook niet meer zo in de hele hormonale uh, opbouw, zeg maar. Ja. Maar dus, uh, bij, dus het, uit, het duurvermogen, het uithoudingsvermogen. Dat uh, verbetert bijvoorbeeld. Oh, wat grappig. Maar de reactiesnelheid uh, vermindert. Ja, ja, want er was, was net in het nieuws dat nu toch echt wel eens uitgekomen dat Lens Armstrong de grootste apotheek van Europa rondreed door Frankrijk. <laughs> uh, <laughs> ja, uh, zomerslang. Maar hij had dus eigenlijk ja. zo'n beter continu verliefd kunnen zijn. Ja, verliefd of, of de hele tijd is kinderen krijgen. Liefde, hè? Ja, ja, dat is waar. Dus de liefde voor je uh, zoon of voor je dochter heeft namelijk, want bij verliefdheid komt ook testosteron uh, kijken. Hè? Ja, ja, ja. En dat wordt ook, is ook verhoogd, maar bij liefdegevoelens uh, niet. Ik vind het een hele interessante materie, Johannes, die jij hier even uh, in het nachtelijk uur met ons hebt willen delen. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. En ik wens je een hele goede nacht. Goed zo, hoi. Hoi. Um... U kunt bellen 0800 1121. Verhalen over bijzondere coaches. Dit was een behoorlijk wetenschappelijk getint verhaal. Maar misschien heeft u wel een. Uh, een, een uh, nou ja, misschien een anekdote toen u klein was. Uh, net zoals Paul van As zelf, De bondscoach had het. Uh, dat er een coach zijn arm omheen zoeg en zei: Paul, je zit in een team. Je moet het niet allemaal alleen doen. Maar misschien heeft u ook wel hele andere verhalen. U kunt ons bellen 0800 1121. Mailen mag ook ncrv.nl. En wij zijn verheugd dat wij vandaag geen plaatjes hoeven draaien... maar we hebben twee muzikanten um, live naast het haardvuur zitten... aan wie ik u zo ga voorstellen, maar ze gaan eerst muziek maken. Een gids voor de nacht, die de weg weet in de stad... die elke kroeg van binnen kent en elke drank heeft gedronken... Een rover als een engel die de verleiding kent: Van te veel en veel te veel in bodemloze uur. Toen lachende veerman loods me door de nacht. Drank maakt alles zacht, breng me zo ver je kan. Toen stuurman aan wal, laten we dolen langs de gracht waarin de maan dobbert en lacht, omdat hij nooit verdrinken zal. Een gids voor de nacht, in krochten langs de stoel, een wankelende akrobaat die altijd nog de weg bent. Een drinker en een zanger, een dichter zonder naam, met een hart onder zijn arm, loopt. lachende veerman loods me door de nacht. Drank maakt alles zacht, breng me zo ver je kan. stuur stuurman aan wal, laten we doden langs de gat. Waarin de maan dobbert en lacht, omdat hij nooit verdrinken zou. Tot de laatste Lachende loods we door de nacht. Drank maakt alles zacht. Breng het zo ver je kan. Toestuur man aan wal. Laten we dolen langs de gracht. Waarin de maan dobbert en lacht. En dat hij nooit. Zo klinkt een heel enthousiast eenmansapplaus. Het nummer De Gids uh, hoorde u live hier bij Casaluna. Gespeeld door Ibo Bakker. Die hoorde gitaar spelen en zingen. En violist Sietse van Gorkum. Um, Goeienacht, Ibo. nacht. Um, jij bent singer songwriter Ja. En kunstenaar. Ja. En van alles. De hele reuter met tijd. <laughs> ja. En ja. jij ja. komt hier vannacht uh, tussen. Uh, de, het, het bellen door, de liedjes vol spelen. Um, nieuwe liedjes, oude liedjes? Nieuwe liedjes, oude liedjes. Dit eerste lied was een lied van mijn eerste album. Dat is ja. tien jaar geleden verschenen. Je jubileum Dat heette Gids. Dat heette Gids. En ook nieuwe liedjes die ik nog niet eens heb opgenomen. En... Uh van alles wat ertussen zit. Dus we krijgen een potpourri. Van, ja, een van enorme waaier. <laughs> en, en is Sietsen vanavond komen aanwaaien als jouw violist? Of zijn jullie een duo? Of wat is nou, het? We spelen regelmatig uh, met elkaar. En ook met een groot uh, orkest eigenlijk. Met een hele grote groep muzikanten... die ik zo in de loop der tijd ben tegengekomen. En Sietze ben ik ook een keer tegengekomen... toen ik ergens in Haarlem moest spelen... En toen uh, had ik al een contrabasbassist. Uh, en ik dacht, ik wilde er iets bij. En toen ja. uh, zei Sander, de contrabassist, van: Nou, ik weet nog wel een violist. En nu is het zoiets, zeg en, en studio, Ja, en toen zijn ja? we gaan spelen. En toen was er een enorme, enorme verrijking van mijn liedjes en uh, van Voel, mijn muziek. Ik vond het ook een verrijking. Ja, ja, goed dat jij er ook <laughs> bent. Uh, we ja. gaan zo bij jullie terugkomen. Eerst gaan we um, bellen, praten met. Niemand anders dan meneer Zonneveld. nacht. Nou, geen meneer, alsjeblieft, hoor. Geen meneer. Aad, zonder uit de Maan, achter de Duinie. Goeiedag, Aad uit Den Haag. <laughs> Juist. Aad, welke sport was jij actief in? Nou, ik heb 35 jaar gevoetbald. Ja, bij? Nou, wow, diverse verenigingen, man. Oh, oké. Okay. <laughs> en ik heb dan ook een aantal jaren gefloten voor de KNVB. Ja. Ik ben dan samen begonnen met Dick Jol. Samen met de cursus meegezeten. Ja, met Dick jol die later de, de, de grote scheidsrechter werd. Ja, ja. En we floot op zaterdag. Ja. En bijvoorbeeld op zondag, hij in de hoofdklasse, landelijk, geen amateurs. Ja. En ik heb een klasse lager, maar goed, dat maakt niet uit. En na de rand ben ik eh, in de eh, softball en de honkbalsport sport geraakt door mijn kinderen. Ja. En daar heb ik een van mijn grootste grappers eh, hele Kenny. In de honkbal. En de softball. Mijn grote oh. leermeester, een role model, hij ja. geloof ik, een ja. Amerikaans. En daar heb ik alles van geleerd. En maar maar was, je, alles. was dat jouw coach? Nou, dat was mijn, mijn mentor. Ah, Oké. Okay. Uh, maar wie was dat dan? Over wie hebben we het dan Aad? We hebben het over André Prins. André Prins zelf. Ja, voor Amsterdammer. Ja. Oh. Getrouwd uh, geraakt met een Haagse. Ja. En hij heeft jaren, dus in Wasfahan gewoond, de kerkenhout. Ja. Had er ook een kroeg, de duk Uitborgen. Ja. En hij heeft daarna de scheiding ook nog in het huis gewoond. van zijn schoonfamilie. En helaas is hij buiten de stad gekomen. Ja. Bij Nieuwe Geinde uit zijn mond, geloof ik. Maar, maar Aad, ik ga je even onderbreken. hoor, want anders wapper je wel alle kanten op. Nee, nee, okay, nee. Ja, nee, maar dat is niet erg. Uh, André Prins, jouw honkbalmentor. Uh, wat maakte hem zo'n bijzondere coach of mentor? Dat hij dus alles zo fanatiek en exact. Ja, kon weergeven, de mensen die, die hingen aan zijn lippen. Nadat ik me eerst mijn A-diploma gehaald had, nadat ik een B-licentie eh, gehaald had in het eh, landelijke. Eh, eh, eh, hoe heet het nou? In Papendal, dat ja. eh, landelijke eh, sportcentrum, weet je hoor? Mm -hmm. Ja, nou, ik weet het. Daar was ik een heel weekend met eh, nog twintig andere personen, of 25, weet ik niet hoe exact meer. En daar kregen we dus weer een kliniek en heb ik mijn bekkussens gehaald ja. en eh, nou dat was eh, kost een inwoning en eh, nou dat was eh, gewoon fantastisch en ik kwam allerlei topfiguren tegen onder andere uh, uh, Arnold van der Leiden en zo die boksen en zo net als een, een grandioos sportcentrum daar zo maar ik wil gewoon een, een lance breken voor André Prins Maar kan je dan bijvoorbeeld iets, uh, want niet iedereen kent André Prins buiten de Haagse honkbal zien nee niet de Haagse, hallo, oh. Oh, de landelijke, dus, nee, sorry. Dus als je met ja. uitpraten. praat, deze man, als enige Nederlander... is die opgenomen in de fame. Als internationaal... was internationaal zoppelscheidsrecht een paar jaar... en ook internationaal bezig voor een paar jaar. ik bied mijn nederige excuses aan. Nee, dat nee, ik... niet. jawel, André Prins heb, had ik iets laag ingeschat. Maar uh, wat ik nou van je wil weten is... Wat, wat, wat voor dingen zei die, bijvoorbeeld... kan je nog een uitspraak van hem herinneren... waarom het zo'n uh, bijzondere man was? Wat, uh, welke gedachten heeft hij achtergelaten bij jou? Of welke, hoe heeft hij jou geraakt? Ja, het is ook een enorme grappige geworden pri in privéleven. Ja, ja. Of was het, was het niet een prater, uh, André Pinsch? Ja, juist wel. Oh. Maar hij had, hij had net zo'n grote bek als ik. Ja. En uh, ja, hij gebruikte dus krachttermen. En, uh, en, en was ook iemand die, uh, net als ik uh, alles koelde... Uh, ja, uh, zoals dat dan in de hockeywereld is. Er wordt niet gefloten. Uh -huh. En ook in de sobol Er wordt gekold, bij dat ja. ze zeggen roepie. En ja, ja, al die Amerikaanse termen en de tactiek en de manier van scheidsrechterie. Dat, ja, dat, die man daar ben ik even dankbaar. Ja, wat En dat is gewoon een gigant. En, en, en, dan en hij is al, na, een, een jaar of wat geleden, nou kwijt het tien jaar... Is hij dus ook uh, uh, geen uh, umpire meer? Mm -hmm. en, maar is hij coach geworden van diverse verenigingen in Nederland? En ook uh, uh, niet uh, uh, uh, alleen sobbel teams in Nederland, maar ook uh, uh, nationale teams. Hij is onder andere coach van Tsjechië. Ik sprak hem en, en, en nog een maand geleden. was ik een maand in Canada geweest. Met het Tsjechische team. Met het internationale toernooi daar zo. En dan kwam hij gelijk weer naar me toe. En kwam hij op visite bij me. Wat leuk. En, en, en toen vertelde hij dat ik op Facebook stond. Ik stond op Facebook met een kleurige foto. En ik heb er totaal nog bollen voor van. <laughs> ja. Nou, en, en, dat en, is en, en, toch en, een, een hoogtepuntje, aan, Dat andere Prinsje op Facebook heeft gezet, toch? Nee, dat was hij niet. Maar oh. andere mensen. En, maar met André erbij dan, ja. En, ja. En ik, heb, ik, heb het, ik heb het dus gekregen van een, een andere, van Hans van Helm, mm -hmm. ook een sobbelend uh, paar, ja. en er staan uh, nou wel dertig uh, ja, punten op van uh, ja, dat ik een geweldige man was en uh, allerlei uh, Amerikaanse termen en dat ik legendarisch was en een mooie kleurenfoto en ook nog van uh, mensen die me kenden dat ik nog voetbalde in de tuin uh, waar ik vroeger woon toe getrouwd was. Nou ja, en dat is het leuke ding allemaal joh, en uh, nou, daar ben ik heel trots op eigenlijk. ik, Aad, het, ik, ik kan het aan je horen. en, en um... Nou, dankjewel dat je ons uh, hebt kennis laten maken met uh, andere Prins. Maar André Prins, dat is een uh, gewone begrip in Nederland... in de hongkamer en ja. de wereld. Ja, nou, de, de, ik was daar nog niet zo in thuis, maar nu wel. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan, een goede uitzending. goede nacht hè. Bye-bye. Bye. bye. bye. Um, we krijgen ook een mailtje binnen, volgens mij. Dus um, even kijken. Dit is een mailtje van uh, William uit Westerhaar. Die schrijft uh, eerst even zegt dat Paul van Asset het met de jongens... goed gedaan heeft op de Olympische Spelen. William heeft 13 jaar lang op zwemmen gezeten en hij had een zwemcoach. Die was ook officier in het leger en die was streng maar rechtvaardig. Ik was niet een topswemmer eigenlijk, maar voor de tijd. Maar ik heb dankzij hem discipline. Als je wilt wat bereiken in de topsport... dat je dan je neus dezelfde kant op moet staan. Ja, volgens mij heeft Ruud Gullet, die was, ik zat een keer bij de BBC. Dit is even los van het mailtje. En die uh, zei toen tegen die Engelse deftige voetbalmannen... All noses must point in the same direction. Maar die uitspraak die heb je helemaal niet in Engeland. Dus die, die uh, BBC-mannen keken hem zo aan. Ruud, waar heb je het nou? Goed, dit terzijde. Um, verder met de mail van William. Het heeft mij in vier jaar tijd dat hij trainer is... twintig medailles opgeleverd, goud, zilver en brons... en twee keer een wisselbokaal... dat ik de meeste keren de persoonlijke records heb verbeterd. In een jaar ging ik ook altijd met plezier naar training. Ehm... Um, nu is het wat bergafwaarts gegaan met het zwemmen. Maar voor iedere jonge sporter één tip. Wees niet eigenwijs als de trainer of coach hard voor je is. Hij kan je naar een hoger plant in. De... Nou, stichtende woorden van William. Dank. U kunt nog steeds bellen. Casaluna 0800 1121. Um, mailen, mag ook casaluna uit ncrv.nl. Heeft u een um, inspirerende coach gehad bij uw voetbalelftal... of in het zwembad, of bij het honkbal, of bij... Het turnen of, of misschien heel iets anders dan een sport. Maar iemand die een gymleraar, die inspirerend is geweest. Bel ons 0801 en 2.1. Um, dat is gratis. En wij gaan nu weer uh, luisteren naar Ibo Bakker en Zietse van Gorkom. Er wordt nog even gestemd. Mijn ogen volgen graag haar sierlijke bewegen. Het is meer dan een zegen om haar aan het werk te zien. Het is een dans zonder muziek. Hoe ze met die lijn zo zierig aan komt vleien. Volstrekt prachtig en uniek. Oh, ik zou graag voor haar zingen, maar ik ben nog wat verlegen. Ik heb mijn drankje net gekregen, dus ik drink het echt maar op op haar voeten, wat een pratie, wat een pracht, dat heeft God toch mooi bedacht, me duizel in mijn kop. De nevel in mijn hoofd, weet ineens van wijken, hoeft niet lang naar haar te kijken, en mijn onrust is gedoofd. En nooit valt er een glas, de zwaartekracht die kent geen kans, haar dienblad immer in balans. Ik dat ik zo handig was, oh ik kan ook best wel tillen aan de zwaarte van bestaan. Ik heb al veel werk gedaan, zo licht als zij, zou ik het willen, zo licht, gracieus en fijn. En een lach om mee te strooien, hoort ze tot het hele mooie, en ik bestel nog maar een wijn. Ik zou graag voor haar zingen, maar ik ben nog wat verlegen. Ik heb mijn drankje net gekregen, dus ik drink het eerst maar op. Dicht loopt ze op haar voeten. Wat een gratie, wat een pracht. Dat heeft God ook mooi bedacht. Doe me duizelen in mijn kom. Ibo en Sietse. Ik laat het applaus even achterwege. Maar dat betekent niet dat ik minder enthousiast ben over jullie kunsten. Snel door naar de telefoon. U kunt nog bellen. 0800-1121. Heeft u een uh, coach gehad toen u vroeger aan het sporten was... die iets belangrijks tegen u heeft gezegd? Of iets moois, of iets wijs, of iets raars? Um, of misschien bent u nu nog aan het sporten en heeft u een coach... die u even toch even wil noemen op de radio. Um, net zoals Aad, André Prins even wilde noemen. De, be de bekende honkbalman. Um, en Johannes, de vrouwenwielrencoach van Opstal, even memoreerde. Um, Even kijken, we hebben aan de lijn Arie. Goedennacht. Goedennacht, hier met Arie, Rommers uit Hengsdijk, Zeeuw Vlaanderen. En vanuit Zeeuw Vlaanderen een groot applaus voor de muzikanten uit jullie studio. Kijk eens. Ja. Er, wordt maar, nu, er wordt nu vrolijk gegrijnsd en geknikt dat er zelfs vanuit Zeeuwse Vlaanderen uh, geapplaudisseerd wordt voor de muziek. Dankjewel, ja, Arie. We wonen wel op de grens, maar we kunnen het nog net ontvangen. Net, hè, op het randje. Ja, ja maar. Uh... Het gaat over de coaches in de sport, en ja. uh, ik ben op mijn 11e uh, gaan judoen. Ja. En uh, toen had ik op een gegeven moment de gele band, mm -hmm. en op een gegeven moment op, op mijn 13 heb ik een zeer ernstig ongeluk gehad waarbij ik mijn rechter onderarm verloren ben. Oh jezus. Ja. Desondanks heb, heb ik toch uh, een enorme bos bloemen gekregen nadat uh, ik uit Intensive Care kwam van meneer ja. Van Os en de judovereniging Chisholm Hontai uit Veldhoven. En ik ben toch nog door gaan judoen. En met name, met name door die uh, trainer heb ik het weten te brengen bijna tot zwarte band. En uh, heb ik toch nog wedstrijden gejudood. Ongelooflijk, Jezelf, maar dat was, dat was dus uh, niet op... Uh, nou, dat, hoe jij, heet je dat tegenwoordig? Paralympisch. En het was gewoon in de normale nee. reguliere competitie. Ja, en dat was rond 1976 heb ik toch nog judoed. Ja. Zelfs ook wedstrijden gejudood. Um, jaren nadien ben ik uh, aan, aan, gaan fietsen, triathlon gaan doen. Zelfs door Ierland gereden. Dan ooit in 1984 bij John Kelly op bezoek geweest. Wedstrijden gereden. En bij dat wielrennen heb ik altijd voordeel aan judo gehad. Ja. Door het valbreken. Judoers die rollen altijd als ze vallen. Ja. En dat is een enorm uh, voordeel. En eigenlijk vind ik dat uh, de meeste profrenners zouden... Is, uh, ja, eigenlijk moet u gaan veldrijden om stuurvaster te worden... en een paar judo-lessen moeten krijgen. Dat zegt Maarten Ducro ook, wel, ook altijd om, om te leren vallen. He, maar uh, ik heb triathlon gedaan nadien. En uh, skiën. Uh, ja, zo van alles gedaan. En nu train ik nog steeds uh, mijn rondje op de racefiets. Wat bijzonder. En in hoeverre is meneer Van Os jouw judo-leraar... toen jij, <coughs> excuus, op je dertiende dat ongeluk had... Uh, bepalend geweest voor jou om door te zetten? Nou, hij zei, uh, je gaat niet bij de Judo weg, we gaan het gewoon proberen. Ik zeg ja, maar ik heb maar één hand, ja. dat is linkshandig. Dus die hand heb ik gelukkig nog. En je denkt, je moet zo'n Judo pak met twee handen vastpakken om iemand uh, ja. te vloeren. En dat, uh, dat hoeft niet altijd, want een Osotogari of een heupworp of wat dan ook, dat is met één hand ook te realiseren. Alleen met de zwarte band of de geblokte band zelfs echt wedstrijdsport gaan doen. Dat was niet mogelijk. En over de Paralympics, eh, toen ik eh, jaar jaren 4, 25 was, eh, kon ik behoorlijk fietsen. Ik heb zelfs getraind met John van der Akker en Henk Baars, die veldrijder. Maar het meedoen aan de Paralympics was toen heel erg moeilijk. Want je moest je sponsor, de reis, alles zelf betalen. En toen heb ik daarvan afgezien. Ja, ja. En tegenwoordig is de Paralympics veel beter geregeld en zo. Eh, staat dat ook veel meer in de belangstelling, wat heel goed is... En uh, ja, het sport, uh, met name de judo, heeft me over een behoorlijk deel over dat trauma heen geholpen. Wat goed. En heb jij nog contact met meneer Van Os? Nee, ik, ik woon inmiddels in Zeeuw-Vlaanderen. Meneer Van Os die kwam uit Veldhoven. Ik heb oh, ja. hem nog wel eens een paar keer gezien. Maar uh, ja, die man die heeft gezegd van, nou ja, kom op, we gaan het gewoon proberen. En, ja. uh, we zien wel uh, waar het schip strandt. Ja. Uh, en ik heb toch ook nog zelfs judo-wedstrijden gewonnen... Ja, dat was echt niet van, uh, we laten hem maar winnen, want die vent heeft maar één hand. Nee, ze smeten me net zo hard op de mat als iedere ander, hoor. Wat leuk. En, en, um, maar, dus ik kan me voorstellen dat je dat dus veel nou ja, voldoening en energie hebt gegeven. Dat je ondanks dat ongeluk en het verlies van je hand in, het, in de reguliere sport nog mee kan. Maar, de, maar er zit toch ook een soort grens aan. Je kan toch niet de absolute top behalen in judo met, met één hand, ofwel? Dat was ook nooit de intentie. Dat was niet de intentie, je wilde gewoon meedoen. Ja, ik, ik ben ja. bij de sport gegaan, bij de judo, om een sport te doen. Voetbal dat ligt me niet zo, balsporten mm -hmm. en zo. En judo, ja, dat, dat, dat heb ik altijd nooit de mooiste sport gevonden die er was. Ondanks dat het wielrennen natuurlijk iets heel moois is... en met name het veldrijden en mountainbiken... waarbij je je sportend al in een landschap begeeft... dat is met hardlopen en andere duursporten, idem dito. Maar ik heb het judo, judo toch altijd de, de fijnste, de meest mooie sport ter wereld gevonden. Ook ja. omdat je dan leert verliezen. En verlies wordt ook in het leven. Ja. En, en, en geniet je dan ook van de Olympische Spelen? Volg je dan alles al die judo-wedstrijden? Uh, de meeste wel. En, en uh, ja, als het mooi weer is, dan zit ik zelf op de fiets of ben ik uh, andere dingen aan het doen. Ja. Maar ik kijk er heel graag naar, met name dat, dat hardlopen als mensen met twee beenprotheses... Lopen tegenwoordig is dat allemaal carbon en zo. en mm -hmm. uh, ik, uh, ik vind het fantastisch om dat uh, te zien, ook het zwemmen en, uh, en noem maar op. Ik vind het net zo mooi als uh, de tussenhaakjes gewone sport. Ja, en net ja. zo'n grote prestatie. Nou, je krijgt bijval nu op Twitter. Want daar um, tweet Thijs Kroesen. Dat is ook toevallig. Ik mis ook mijn arm. Links helemaal. En heb ook enorm veel aan mijn judo verleden gehad. Uitroepteken. Herkenbaar uitroepteken. Ja. Eén ding wil ik eraan toevoegen: als ja. ik fiets heb ik wel een handprothese aan, recht mountainbike stuur op mijn racefiets gezet, van het merk Otto Bok, voor mm -hmm. de insiders wel bekend. En dat is een mechanische prothese die kan besturen klem. en rechts uh, twee remhendels zitten om toch bij de remmen te kunnen en alles. Ja, ja. En als je dan. Uh, dus die, die, die prothese klemt aan de fiets? Ja, dat kun je vergelijken met een soort nijptang waarbij ik de veer licht heb afgesteld. Ik repareer dingen ook zelf. En die klemt aan de fiets als het ware. Maar als je maar eraf kukelt, dan, dan, dan gaat het wel los. Ja, en dan schiet ook de prothese los. Je moet meteen ja, nee, van je fiets kunnen. Dat is net zo als het afstellen met die klikpedalen, die SPD pedalen. Ja. Ja, okay. Die moet je niet strak afstellen bij de training, dat je meteen van je fiets kunt. Ja. En een helm, hè? Je krijg je millimeter zonder helm. Nee, Arie, want ik vind één na ongeluk wat jij hebt gehad, dat vind ik wel voorlopig wel even genoeg, toch? In, inderdaad, alleen leven we in een soort Hollandse, Nederlandse cultuur, waarbij ja. het eh, niet gepast is een helm te dragen. In Duitsland, Australië, Amerika, ook zakenmensen met stropdas op de gewone fiets, allemaal een helm op. Dat zou hier eigenlijk ook moeten. Dat vind je dat ook in Nederland moet. Ja, ja. Ja. Hè? Maar succes met de uitzending en dan je van de muziek genieten. En we hebben meneer Van Os op de lijst gezet van bijzondere coaches. Meneer Van Os uit Veldhoven van Vereniging Season voormalig heet dat, maar velde, Judo nou, Misschien luistert hij nu en anders zal hij, het, zal hij het op een of andere manier doorkrijgen. Dankjewel, Arie. En ik wens okay. je een hele goede nacht. Dank je wel, Hoi. Um, dat was Arie. Uh, u kunt nog steeds bellen. 0800-1121. Um, heeft u een bijzondere coach? Een uh, sportcoach? Die uh, iets bijzonders heeft... Uh, nou ja, bijzondere verhalen kon vertellen of u geïnspireerd heeft... toen u jong was of, of nu nog steeds. Ik heb zelf op zeer uh, verdienstelijk, maar niet al te ambitieus... Niveau, amateurvoetbal uh, gespeeld. En daar hadden we een coach en die heette Jan. En dat was bij de club DVVA, door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Wat een mooie afkorting is. En Jan was een echte Amsterdammer. En die had onnavolgbare verhalen in de kleedkamer. En die heeft bijvoorbeeld ooit gezegd... Jongens, de schaatsrechter komt uit Sparkenburg, dus we hebben goede belangen. En dan, dan waren we allemaal een minuut of vijf aan het nadenken wat hij daarmee bedoelde. En dan gingen we het veld op. Nou goed. Um, die is ook even genoemd, Jan Daars van DVVA. Belangrijke man in mijn leven. Heeft u een bekende coach, of, of, of een coach, een onbekende coach, ik, met een uh, verhaal wat indruk heeft gemaakt? Bel 0801-121. De muzikanten die staan te trappelen om weer los te barsten. Ibo. Wakker en ze van Gorkom. Het seizoen. 1, 2, 3, 4. Neem het ervan. Loop op je sokken. Sluip de trap af. Kijk uit het raam. Doe er niets aan. Laat de wind maar waaien, blazende bomen. Het loof kan goed zwaaien, maak je niet druk. De regen die giet wel, de graspriet spriet wel. De zon maakt zich op, gedachten die spelen. De aarde rolt verder, nu eeuwig en even. verhuis uit je kop, alles doet, alles gaat. In een ongeschreven maat. Al de klok er dwars doorheen, het leven laat je niet alleen. Alles verandert in de stroom, je dobbert in je eigen droom. Wat zou je anders kunnen doen? Dus geniet van het seizoen. Laat je verleiden, kijk naar de wolken, de damp van de koffie, zo warm je gezicht. In je luie stoel hoeft niets te gebeuren. Het licht speelt een spel en je ogen zien de kleuren. Maak je geen zorgen, ja je hart, ja dat klopt wel. Je adem beweegt wel, het leven gaat door. Neem het ervan, elk moment heeft iets te geven. Er is zoveel te beleven.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 En Sietse van Gorkum met het seizoen. Denk ik. Ja. Zo heet het nummer. Um, er wordt nog druk uh, door de regisseur uh, gebeld. Nee? Door... U kunt bellen. 0800 1121 um, En praten over uw coach. Maar ik, voor die tijd... Ibo, je hebt een t-shirt aan, oh, een knalrood t-shirt. Daar staat met, op Joep op de, van de het Hek. van de Engelenbak. Brigitte Ka de Engelenbak. Ja, de, Leg de Engelenbak even uit. dreigt uh, gesloten te worden vanaf januari. En voor alle luisteraars die niet weten wat met de Engelenbak is. Een klein is. theater in de Nes. In Amsterdam. Ja, en daar zijn, er is altijd op dinsdag de open bak. En dan kunnen mensen dingen uitproberen. Die willen, weet ik veel, een programma hebben of een liedje... of een cabaretprogramma of grappen... En die kunnen hun eerste schrijfsels voor een publiek uitproberen. Want op jouw shirt staat ja, Joep van de requisite Kaande. de Leeuw. Wie is er niet begonnen? <laughs> ben jij er begonnen? Uh, ja, nou, toen ik 18 was, toen ben ik voor de eerste keer naar de Engelenbak gegaan met een heel veel gedichten en een koffer vol requisieten en een gitaar. En, toen ben en de requisieten ja, heb ik inmiddels achter me gelaten. En Gitaar is ja, overigens. Gitaar en de liedjes zijn, zijn ook, goede violisten. We ja. hebben er ook begonnen, zitten. Ik ben er wel vaak geweest, ja. Je bent er wel vaak ja. geweest. Ik ben er trouwens ook begonnen. Ja? Ja. De, oh, de Engelenbak. Wij ja. staan er niet op. Dat is dan wel jammer. Ja, maar wij zijn, zo beroemd zijn we niet. Nee. Maar we zijn er wel begonnen. Ja. Luisteraars, we gaan even een heel illegale omroep doen hier bij het publieke omroep. U moet de petitie tekenen om het theater De Engelenbak te redden in Amsterdam. Ja. Waar, ehm. Um, alle, alle grote mensen van nu zijn er begonnen en de grote mensen van de toekomst die moeten ergens kunnen beginnen. Ja, ja. De engelenbak.nl kom ja. je daar vast. Goed. Um, we kunnen nog steeds bellen. 0800 1121. Wij praten, wij spraken het eerste uur met Paul van As, de bondscoach. Die zijn uh, spelers zo goed weten te motiveren en inspireren... heeft hij ook zo'n coach gehad. Of misschien een mentor. Of misschien zelfs, om het eens dus even wat breder te trekken... een leraar of die muziek leerde spelen. Of hè, nu we toch over de Engelenbak bezig zijn... Iemand die in uw beginjaren heeft aangeraakt met wat wijze woorden... en wat goede adviezen, bel. 0800 1121. Zo hadden wij al meneer Van Os, de judocoach uit Veldhoven... en André Prins, de softbalman uit Den Haag. Nou ja, die lijst moeten we even groter gaan maken. Um, mag je nu eerst muziek maken, als je dit goed vindt? Okay, ja, gestemd? Dan kan er gebeld worden. 0800 1121. Ibo Bakker, op gitaar en zingend... En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 Jij was zo prachtig en met mij, geluk was even heel dichtbij. Ik dat het applaus. Dus ik kon het even niet laten. Ibo en Sietse, dank je wel. De fontein um, 0801 Heeft u een uh, bijzondere coach gehad? Een sportcoach vroeger. Of misschien wel een leraar of een uh, regisseur. Of iemand die u ge geïnspireerd heeft? Daar hebben we het over vannacht. Um, Sita, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik wil even zeggen: van uh, de radio doet het eigenlijk niet meer. De radio doet het niet meer. Hebben ze knopjes verkeerd gezet? Uh, doet jouw radio het thuis niet meer? Of de radio als geheel medium? Of wat bedoel je Weet precies? Weet ik niet. Weet ik niet. Maar oh. mijn radio doet het uh, uh, even voor... Uh, ja. 43 voor 1 ging die in 1 uh, uh, veel harder. ja. Twee streepjes harder. Ja. En, en nu gaat hij volgens mij niet meer via jouw koptelefoon. Oh wat schreef. Maar wij hebben elkaar nu aan de lijn. Dus je dacht, als ik dan maar de radio niet meer hoor... dan ben ik gewoon op en dan ben ik erop. Ja, want het is, uh, elke woensdag is het raad dat het hele nachtprogramma... Ja. veel harder wordt uh, uitgezonden dan uh, alle andere programma's. Wat een wonderlijke dus of situatie. Dat aan, als, of dat aan uh, Roel Koenders ligt of... Uh, ja, ligt het aan de, of ja, de Ligt techniek, het aan de techniek? Of, ligt het, of zou het misschien toch ook kunnen. Je bedoelt het programma na ons, de nacht klinkt anders, ja? hè? Met Roel Koeners. Dat, ja? dat klinkt door jouw radio harder dan alles wat daarvoor gebeurt, zeg je. Ja, ja. het is niet okay. zo. Het is, ja, ja. Nou, ik denk dat het dan toch iets is wat of aan jouw radio ligt. Nou, dat denk ik niet. Als nee? het anders niet is. Oh, want de, de, de technicus zit mij nu aan te kijken met zijn handen in de lucht. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Ik weet het niet, ik weet het niet. Dus um, wat zou natuurlijk ook zou kunnen... is dat jouw gehoor na ene het opeens Echt? beter gaat doen, Zita. Ja, alleen op woensdag. Op woensdag. Zou dat kunnen? Het is de enige dag. Ja, ja. Nou weet je, ik denk, dat we, ik denk dat we hier niet uit gaan komen met elkaar. Nee. Maar wat ik je maar, wel, wel wil vragen... Maar de inspirerende coach... Ja. Uh, ik had als kind een gaatje in mijn oor en dan mocht je niet zwemmen. Oh. Uh, dan komen, ja, Cita, sorry hoor, maar nu komen we toch weer even bij je oor uit. Ja. Zou het aan dat gaatje kunnen liggen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, oh. nee. Het is echt alleen op woensdag. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan gaan we terug naar uh, jouw zwem. Ik weet niet of er, nooit, of er nooit klachten over geweest zijn, maar ik heb daar in ieder geval wel een... Ik vind het heel vervelend, want ik zet hem gewoon uit. Hij staat te hard. Oké, okay, nou, dan gaan we dat... Uh, maar in ieder geval... We gaan nu terug ik... naar het zwembad. Ja, sorry. Ja. Ik had een gaatje in mijn oor en dat is dus later gemaakt. Maar uh, uh, als kind moesten wij dus ook als we niet zwommen, moesten we mee naar het zwembad. Dan moest je kijken. Ja. Want de hele klas moest en dus moest ik ook. En uh, toen heb ik uh, toen op mijn negentiende is dat gaatje gedicht. En toen kwam ik in Amsterdam te wonen en toen kreeg ik een vriend en die zwom bij de een reddingsbrigade. Yeah. En uh, daar was iemand en die uh, wou wel lesgeven. En toen oh. heb ik met twee uh, Spaanse mensen heb ik dus, uh, les gehad. Uh, een reddingszwemcoach. Uh, yeah. En ik had het in drie keer door... omdat ik dus mijn lessen van kijken... Ja... Yeah. Uh, toch wel goed opgepikt had. En ik wist precies wat ik moest doen in het water allemaal. Ja, dus je had, je had door het kijken toch al een soort ervaring opgedaan? Ja, een heel, ik, ik wist gewoon hoe je moest zwemmen. Wat grappig. Dus, en, en die twee uh, Spaanse mensen die, die zaten maar te uttelen... die konden er niks van. Ja. En ik, ik kon het al na twee, drie lessen. Wat grappig. En hoe heette die en... leraar? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet. Oh. Uh, bij en... de brandweer. Bij de brandweer. En in welke maar, plaats was dat? In Amsterdam. Oh, gewoon in Amsterdam. Ja, ja. Ja. En uh, ik heb dus heel snel heb ik dus, uh, reddend leren zwemmen en zo. Dus je bent eigenlijk ja. voordat je normaal kon zwemmen... begon je reddend te zwemmen? Ja. Wat grappig. Van, uh, nou ja, met mijn uh, vriend uh, toen, hè. Ja, oké. Okay. Maar je hebt nu niet dat je, dat je alleen maar reddend kan zwemmen. Dat je op vakantie gaat en dat je uh, eigenlijk alleen maar reddend hebt leren zwemmen. Nee, dat, wel, hè? Nou, dat zou natuurlijk wel wonderlijk zijn. Dat je altijd maar een zwembad inspringt en mensen bij de oren pakt. Want zo gaat het toch? Dat is een tijd geleden. Je pakt ja. mensen bij de oren of zo, of aan de zijkant van hun hoofd... en dan ga je op je rug. Ja, ja. ja. ja. ja. Dat, dat doe je toch eigenlijk alleen maar op je zwemles, hè? Later komt dat er niet van. Nee, nee. Tenminste, ik heb nog nooit iemand gered. Dat is misschien een, nee, maar, mijn uh, mijn, Nee, ik vond het wel... Ik vond het wel heel inspirerend dat ik dat als kind allemaal gezien had. Ja, en van de en brandweer niet, ook nog eens. Ja. En niet kon zwemmen, niet mocht zwemmen. Mm -hmm. En dat ik later dus uh, eigenlijk uh, vrijwel direct gewoon uh, alles kon wat je uh, wat moest doen. Ja. Ik heb nooit aan een haakje of zo hoeven zitten. Wat grappig, ja. Of en dat... Met plankjes en zo. Ja, dat heb ik de eerste les al gedaan, maar ja. verder niet meer. Ja. En ziet dan nog toch een laatste vraag? Ik moet toch nog even terugkomen op de, op de radiosituatie. Um, het, het, nu hoor je de, dus normaal geluid uit de radio, maar zometeen om ja. twee uur, als de nacht klinkt anders van de varen begint, dan gaat die bij jou harder. Ja. Is het dan niet een oplossing om dan verder van de radio af te gaan zitten? Vlak voor het nieuws van twee uur? Of is dat... Nee, want dan zet ik hem uit, want dat vind ik heel vervelend. Dat is echt toch te vervelend. Ja. Ik heb hem op één sterkte en als je hem dus harder gaat zetten... Ja, ja, ja. dan uh, zit je s'morgens met een keiharde radio. Dat een, wil ik niet. Wat een rare situatie. Nou, we gaan hier in ja. we op het hoogste niveau nog even de, de, dit overleggen... of dit nog niet toch aan de techniek kan liggen. <laughs> ja, oké. Okay. Sita, dank je wel voor, de, ja, voor je verhaal. Nacht, hè? En ik wens oh. je ook een prettige, geruisloze nacht toe. Ja, oké. Okay. Dag, oh. dag. 0800-121, u kunt nog bellen. En praten over uw coach, eh, sportcoach, of iets anders. Goeienacht, Roos. Hoi. Hoi. Hoi, Roos. Uh, ja, ik wil uh, wat vertellen over een uh, persoon... die uh, nu een keer die uh, programma zo hoort... eigenlijk best wel belangrijk geweest is in mijn leven. Ja. En dat is uh, meester Rump. <laughs> meester Rump? Ja, en dat was uh, onze gymnastiekleraar op ja. de MULO-tegenwoordige de Kalsbeek-college in Woerden. Meester Rump uit Woerden. Dat is best wel een begin van een goed verhaal. En uh, hij was uh, heel erg goed zelf in volleybal. Ja. Dus uh, wat deed hij? Hij startte een volleybalteam. Een meidenvolleyballteam, Ook een jongensvolleybalteam. Maar ja, goed. Uh, anyway... De belangrijkste zin die ik ooit van hem heb opgepakt en die nu ik 60 ben ja. <laughs> nog steeds doorwerkt. Ja. Roos, je kan altijd vijf centimeter hoger. Volleyballend, hè? Ja, ja, ja. Springend voor het net, oké. Okay. Rang. <laughs> Dat. Ja. Die... Binnen de drie meter. <laughs> Maar die zin, en, Roos, uh, je kan altijd vijf centimeter hoger... Die, die heb je ook toegepast op de andere dingen in het leven, ja, of niet? Ja, dat is heel breed gewoon. Ja. Dat is gewoon, in alle, in alle dingen die je doet, is dat uh, toepasbaar. En dan hoor je nog, je het, hoor je nog het stemmetje... Je kan vijf centimeter beter als je gemotiveerd bent en het echt wil. En dan hoor je nog het stemmetje van meester Rump uit Woerden yes. in je achterhoofd. Roos, ja. je kan het. Ja, nou. Ja, nou. Ja? Weet je nog de laatste keer dat dat gebeurde? Dat je dat stemmetje ja. van meester Rump hoorde? Toen we welke ik 16 was en, en, ik, en ik in het districtteam... Uh, nee, uh, maar nee, nee, nee, ik bedoel de, de situatie na de, dat je... Hè, toen je al klaar was met volleyball... Maar dat je, dat je nog voor een ingewikkeld ding... En dat je in je, in je achterhoofd meester Rump nog even hoorde motiveren? Oh, ja, maar daar zijn vele momenten van geweest. Maar weet je de, de, de meest dacht, recente okay. nog? Weet je de meest recente nog? Of, niet? of is het niet zo één op één helder? Uh, nou... Mijn uh, jongste kind zit een beetje moeilijk op het ogenblik. Ja. En ik weet dat ik alles moet doen, behalve me ermee bemoeien. Ja. Want hij is 28 en hij moet het zelf uitzoeken. Ja. En dat is en, lastig. Uh, ik uh, gewoon, uh, als ik me ermee ga bemoeien, dan... Uh, uh, nou, wie weet wat er dan gebeurt. Ja. Dus ik ga vijf centimeter hoger in, in de geest, hè? Zelf. Ja, ik snap je, ja. En uh, ik zit op mijn handen. Ja. En ik laat dat gebeuren. En ik stuur er gewoon goede kracht naartoe. Ja, ja. En dan heeft, en dan heeft Meester Rump van het en volleybal uit Woerder toch nog wat invloed. Ben ik nog steeds binnen de, dan kan ik nog steeds uh, smashen binnen de drie meter. Ik snap je. Ja. Nou, misschien nou, luistert Meester Rump wel. Dat is een coach, uh, joh. En is hij, tro Echt, is hij trots, ja. Dank en uh, ja. dank je voor dit thema, want uh, dat deed me het beseffen. Waar, waar komt dat vandaan? Wat was mijn kouds nou? Ja, wat leuk. Je, ja. En, uh, nou, meester Rump. Meester, Ru ik, meester Rump uh, staat op de lijst. staat op de college uh, te woorden. Heel goed. Dank je wel, uh, Roos. En een hele goede nacht. Ja. Goedenacht. Jij ook. Ja. Dag. We krijgen Twitter tweets, Twitter Twitter binnen... Bas Muis die schrijft geweldige muziek, uitroepteken. Meer, meer, meer. En weer een uitroepteken. Overigens kan een goede regisseur ook een goede en inspirerende coach zijn, schrijft hij. Zo leerde mijn leraar Duits en gelegenheidsregisseur Andries Bartels... me op 14 jaar leeftijd geloven dat toneelspelen iets voor me was. Andries Bartels. Die naam moeten we ook onthouden. Maar uh, Bas Muis riep op tot meer, meer, meer. Dat kan. Wil je gaan slapen, je zacht verzoenen met je diepste droom? je ogen, maar laat je gaan. Nee, er kan echt niets gebeuren. Zal hier waken aan je bed. Soms even naar je kijken. Hoe stil, hoe mooi, hoe Regen op het glas, een inktzwarte lucht. Hout is het licht, het licht van de sterren, een verre echo van geweld. Er is iemand die doodt, er is iemand die vecht, er is iemand die danst met zijn schaduw. Uit het stof. Voor even ontloken, je bent zo prachtig als je slaapt. Nacht van Ibo Bakker. Een toepasselijk nummer. Um, alle mensen die juichend... Ach, als ze naar de radio aan het luisteren zijn... Ibo, en zie Waar um, kunnen zij jullie vinden? Um... Op mijn website. Ja? www.ibomuziek.nl En Ibo is I -B -O. Ja, ja. I-B-O. Ja, ibo-muziek.nl En ik, uh, ik heb een prachtig album uitgebracht. Hoe heet het album? Wat het is... En Sietse heeft deze geproduceerd. Ja. Dus uh, we zijn een studio ingedoken voor twee weken. En uh, nou, het is uh, met veel muzikanten, veel strijkers. Prachtig, prachtige arrangementen, verhalende lied, liederen. En die is in de cd, bestaan-cd-winkels nog? Nee, gewoon op mijn website. Is gewoon op je website te downloaden? Ik ben, ik ben een postorderbedrijf. Post oh, je stuurt hem nog wel fysiek op? Ja, dat vind ik leuk. Maar is hij ook nee. gewoon via iTunes te krijgen? Of? Nee, nog niet. Nee. Want hoe werkt dat? Hoe kom je daartussen? Ik weet dat eigenlijk niet. Misschien ben je, niet je ook niet mee bezig? Je zit er meer van. Nee. Nou, dan gaan we een andere keer uitzoeken. Maar, um, maar via mijn website is hij nu, in ieder geval te bestellen. Is hij te bestellen? Ja. En dan kan jij een postorderen? Eh, ja. Ibo Bakker. Met een tekening erbij. Maak je een tekening ja, erbij? Een tekening. Ja, Dames en heren, laat, uh, deze kans kunt u niet laten gaan. Snel naar de website ibomuziek.nl Ja. Um, eens even kijken, gaan we nou nog een laatste nummer spelen... of gaan we nog, gaan we nog bellen? Nee, er, wordt, er worden zoveel duimen in, uh, in de lucht gestoken achter het, uh, achter het scherm... De, dat we naar muziek toe gaan. Um, ik denk dat we... Dan, ga ik voor, dan kunnen jullie de avond afsluiten hier. Het laatste Casaluna geluid produceren voor die tijd... Um, ga ik u uh, luisteraar nog vertellen. Dat morgen um, Casa Luna weer open gaat om middernacht, iets na middernacht. Dan presenteert Frank Dumosh en is de gast Jos Wienen, de burgemeester van Katwijk. Um, en hij komt praten over de problematiek met asielzoekers. Weer, heel, weer heel iets anders dan vandaag. Als u blijft luisteren naar Radio 1 zometeen, na het nieuws van twee uur... dan begint Rolkoeners, net eerder genoemd, met de nacht klinkt anders. Dan neemt het stokje van ons over. En inderdaad, werd mij net toegefluisterd... de nacht klinkt niet alleen anders, maar ook een beetje harder. Dus Sita, uh, die net aan de telefoon was, als je nog luistert... de radio gaat inderdaad om twee uur een klein beetje harder. Wat daar de, de redenen van zijn, dat weet ik niet precies... maar het ligt dus niet aan jou en je radio, bij deze... Het laatste woord en het laatste geluid is aan Ibo Bakker en Sietse van Gorkum. 1, 2, 3, 4... Uit de maan, de versteende banaan, schijfjes schijfje citroen en de sappige meloen, een peperbeurs en een keus en een kruitengelzak en wat pruimtebak, Bloemenkans en een kleverdans, twee kersen naar je oren en een dwergekoor. Navel in mijn buik, horens op een pruik, iedereen het meest, het is hier altijd feest. Draal in het rond van je hoplata, met de veer in je komt van je hoplata, en een kraag om je nek, kelk hand handkook aan je is luid lekker lang. Een huis van koek en de dag is zoek en de nacht is hier met gezang en gevlier. Gevlier en gevluit. mijn lippen getuid, zuig uit mijn kelk donkere wijn of flanken melk. Zoen op je neus en een aai van een reus en een hap van een taart, slagroom in mijn baard. Honing op een schuid, verdeel over spuit. Met de goudtand wrap ik me door dit lamp. Draal in het rond van je hop, dat met een veer. De dag is zoek en de nacht is hier met gezang en gevlier. Vlier en gevluit. mijn lippen getuid. Zuig uit mijn kelk, donkere wijn op blanke melk. Een zoen op je neus en een aai van de reus. En een hap van het aardslap, in een paard. Honing op een schuif, verdeelde roosbuis. Met een goud omgap. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en CRV.